Ik zit weer in een kroeg, en er is geen weg meer terug. De man van vanochtend ben ik pas weer morgen vroeg. Op één been kun je niet staan, wordt altijd tegen mij gezegd. Maar hierdoor kom ik al snel in een exponentiële curve terecht. Van biertjes ga je praten en van praten krijg je dorst. Hierdoor kom ik in een eeuwigdurende zichzelfversterkende autocatalytische loopt terecht tot ik door TL-licht word verlost. Ooit gaf iemand mij een biertje en die nam mijn kuitbeleefdheid aan. Maar sindsdien heeft iedereen dat afgekeken en dat altijd nagedaan. Ik ben jaloers op zwangere vrouwen, want die krijgen altijd fris. Terwijl juist mijn image, die van een echte zuipert is. Ik zit weer in de kroeg en er is geen weg meer terug. De man van vanochtend ben ik pas weer morgen vroeg. En dan heb ik een kater, zoals altijd morgens vroeg. En daar heb ik geen zin in, dus ik ga zuipen tot de middag.